Voor de homoseksuele gemeenschap in Rusland is het beter... als landen wel meedoen aan de winterspelen in Sochi. Dat vindt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op de ophef die is ontstaan over de omstreden homowet in Rusland... en op de oproep van de Britse acteur Stephen Fry. Die wil dat het Westen de Spelen boycott. Timmermans vindt het terecht dat Fry aandacht vraagt... voor de positie van homos en lesbiennes in Rusland. Maar een boycott is volgens hem geen oplossing. Hij spreekt van een dilemma. Doe je de zaak meer goed door weg te blijven?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 In het stadje East Haven in de Amerikaanse staat Connecticut het is een klein passagiersvliegtuig neergestort. Het tweemotorig propellervliegtuig kwam neer op een woonwijk. Daarbij zijn drie doden gevallen. Het toestel raakte twee woningen en vloog daarna in brand. De slachtoffers zijn de piloten en twee kinderen van 1 en 13 jaar op de grond. Hun moeder was ook thuis, maar zij wist te ontkomen. Het toestel was opgestegen in New Jersey en stortte vlak voor de landing neer. In de eredivisie van het betaald voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. Roda JC boekte een 2-0 overwinning op Cambuur leeuwarden Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en mogelijk nog een enkele bui. Landinwaarts verspreidt nevel of een mistbank. Minimaal rond 13 graden. Morgenperiode met zon en landinwaarts vooral ochtends een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Zondag iets frisser en natter. Dit was het NOS Journaal.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 www.secondlove.nl Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond met vanavond veel voetbal. We komen terug op de wedstrijd Roda tegen Cambuur. 2-0 werd het. En Monsco's verhaal laat weten waarom hij Wesley Sneijder niet heeft geselecteerd. De reden dat Sneijder er niet bij is, is uh, dat hij eerst uh, zich moet focussen op het fit worden. Dan moet hij zich focussen op het uh, in vorm uh, komen. En dan ga ik hem vergelijken met wat ik heb. We komen terug op de zware playoff-loting van PSV in de Champions League. Versus AC. Milan, soindhoven winners in 1988 en AC Milan zeven times winner. Last time in 2007 in Athens. En aandacht voor de start van de Bundesliga. We kijken vooruit naar de WK atletiek in Moskou die morgen beginnen. En het land, dat is het land waar een aparte homowet geldt en daar is het Olympisch Comité op tegen. U hoort IOC voorzitter Jacques Rogge. It says that sport is a human right and it should be available to all regardless of race, sex or sexual orientation. En de the games zelf moeten open voor allen, zonder discriminatie. Maar we gaan het eerst hebben over voetbal van vanavond. Roda tegen Kamburen, 2-0 Bas Stigler. Uh, was het de reis naar Kerkrade waard vanavond? Ja, dat is maar hoe je het bekijkt. Laat ik het zo formuleren. Die arme supporters van Kambuur moesten veel verder dan ik. <lacht> was het een leuke wedstrijd? Nou, nee, het was niet heel geweldig. Kambuur heeft in de eerste helft niet zo heel veel te vertellen gehad. Toen was Roda beter. Kwamen ook terecht op een 1-0 voorsprong via een doelpunt van Nemeth... die even daarvoor een ongelofelijke kans had gemist trouwens... toen hij eigenlijk vrij voor de keeper opdook, die ook nog omspeelde. Maar de bal vervolgens voorlangs schoot. Het publiek begon een beetje te fluiten. Een paar minuten later scoorde hij alsnog uit de rebound... En uh, toen weigerde hij eigenlijk te juichen. Zal wel een beetje te maken hebben gehad, ook met vorig seizoen. Toen hij in die wedstrijd tegen Sparta vlak voor rust werd gewisseld... en heel boos was en het publiek weer boos op hem was. Dus dat bood het niet meer zo heel erg, heb ik mm -hmm. de indruk. Mm -hmm. uh, en in de tweede helft was Cambuur. Die hebben zich met twee wissels eigenlijk aangepast aan de tegenstander. Die zijn precies het systeem gaan spelen van Roda in die tweede helft. En toen waren ze gewoon beter. En toen kregen ze drie, vier, vijf, zes behoorlijke kansen. Die hadden echt een punt verdiend. Verdiend, maar niet gaan kregen. Eén uh, punt uit twee wedstrijden. Gaan ze een moeilijk seizoen tegemoet, die Vriezen? Uh, ja, omdat ik denk dat als ik er nu naar kijk... dat vraag ik me af wie er moet gaan scoren. Ze hebben uh, uh, vrij veel best handige spelers... maar ook vrij veel best handige spelers die naar mijn smaak... net een tikje aan de lichte kant zijn. Uh, en dan is het een beetje moeilijk om body te tonen in zo'n wedstrijd. En als je het dan slim doet en secuur, zoals in de tweede helft, best af en toe lukte dan levert het wel wat kansen op. Maar een spits waarvan je zegt, nou ja, die schiet ze er wel in... die hebben ze eigenlijk niet. Dat is Barton niet, dat is Hemmen niet, die erin kwam. Schokker kwam er als aanvaller nog bij. Uh, dat is ook geen doelpuntenmachine. Ik denk wel dat ze blij mogen zijn... dat Marcel Rietzmaier nu gehuurd wordt van PSV. Want dat kan omdat Park in Eindhoven gearriveerd is, is. Rietzmaier nu naar Leeuwarden gegaan. Dat is een goede speler. En dat is wel eentje die voor... Uh, dat ja, is misschien gek, want zo oud is hij nog niet, Oostenrijkse jongen... Ervoor een beetje ervaring kan zorgen... die op een hoog niveau getraind heeft... en wel ongeveer weet wat je uh, moet brengen. Maar daar gaan ze lol van hebben. Oké, okay, eh Bas, we gaan het ook nog hebben over het Nederlands Elftal. Want je was vanmiddag bij de persconferentie... waar de Louis van Gaal zijn selectie voor de oefenwedstrijd... van woensdag tegen Portugal bekend maakte. Bij die selectie twee spelers van PSV... Stijn Schaars en Giorgino Wernaldum... die niet bij de voorselectie zaten... maar de afgelopen weken wel opvielen bij de bondscoach. Nou, Schaars heeft in mijn ogen drie keer een hele goede wedstrijd gespeeld. En uh, uh, Wijnaldum ben ik ongelooflijk verbaasd over. Want uh, dat is een hele andere John uh, wat ik uh, vorig jaar gezien heb. Maar die hebben we dus ook altijd gevolgd. Alleen, uh, die werd altijd aan de rechterkant opgesteld. En nu speelt hij in het middenveld. En ik, uh, ik hou van dat soort types. Je zei dat van dat je op basis van vorig seizoen hebt geselecteerd. Is dat de reden dat Sneijder er niet bij is?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 Jouw gedeelte, dat jij mag interviewen, gaat alleen maar over snijden. Ja, maar dat is niet gek. Dat is wel gek. Nou... Kijk, Want hij, is was het... niet, hij was niet fit, hij heeft het niet laten zien. En hij heeft nog allemaal wedstrijdjes gespeeld voor de Keizersbaard. De wedstrijd die hij als eerste gaat spelen, hopelijk, als hij opgesteld wordt, is na de wedstrijd tegen Portugal. Dus... Hoe kan je nou spelers beoordelen? Dat geldt toch dan ook voor Maarten Stekelenburg? Nou, of het... voor Nigel de Jong? Ja. dat daar geldt het toch ook voor? Ja. Maar waar, waarom praten jullie over Snijder? Omdat hij jammer vond dat hij niet gebeld was. Terwijl ik verleden jaar de meeste aandacht aan mijn aanvoerder... heeft hij me meerdere malen opgebeld om allerlei zaken. Ik ben nog naar Turkije gegaan voor hetzelfde onderwerp in februari... Dat weten jullie allemaal. En daarna heb ik in Hoenderloo gesproken... in Indonesië gesproken en in China nog met hem gesproken. Ja, als hij dan niet snapt, zoals jij dat suggereert... Ja, dan houdt het op, hè? Maar als ik dit zo hoor, heeft dit nog wel gevolgen voor hem? Of zie ik dat verkeerd? Het is niet goed dat hij dat ene zinnetje heeft laten lekken... want een ervaren speler weet wat daarmee gebeurt. En ik heb geen zin in Brazilië... Om, om iedere keer maar te reageren. Spelers moeten bij hun club over hun club praten... en bij het Nederlands elftal over het Nederlands elftal. Dat is ook een regel. Een manifest. Wat is nu het handels voor hem om te doen om jouzelf zelf te bellen? Dat op de eerste plaats. Maar ik kan niet meer aandacht aan een speler geven... dan dat ik aan Sneijder heb gedaan. Ja, ja. Dit lijkt een beetje op een deur die aan het dichtgaan is... Of, uh... Nee, dat zeg jij weer. Dat is jouw interpretatie. Zet een vraagteken achter. Hij, hij heeft zoveel kwaliteit. En dat heb ik hem ook gezegd uh, in, uh, in, in mei, juni. Uh, in Hunderlo, Indonesië, China. Dat hij, uh, als hij fit is en in vorm is... want dat moet hij nog maar bewijzen... dat hij uh, waarschijnlijk gaat spelen. Zo heb ik het ook gezegd. En hij zal niet buiten mijn gezichtsveld. Maar hij moet het wel bewijzen. Het is geen automaatje, ook niet voor Snijder. Louis van Gaal, uh, snap jij het allemaal, uh, Bas Tichler? En, en pas wel op je woorden, want het zijn jouw woorden. Hè? Ja, maar dat is dan weer jouw interpretatie, Ronald. Nee, nou ja, ik, ik, ik begrijp het wel. Kijk, wij zijn niet bij die gesprekken geweest... tussen de bondscoach en Wesley Snijder. Uh, dat is met terugwerkende kracht nog veel interessanter geweest... vermoedelijk dan we allemaal hebben kunnen uh, bevroeden. Tegelijkertijd uh, is het volgens mij niet zo heel moeilijk. Van Gaal heeft gezegd, ik heb zoveel gesprekken met hem gevoerd waaruit hij best had kunnen afleiden dat hij er niet bij zou zijn. En dat ik vind dat hij eerst fit moet worden en dan in vorm moet komen... en dan kijk ik wel of hij goed genoeg is. En dat Snyder blijkbaar het gevoel heeft gehad dat voor hem andere wetten golden. En dat hij wel degelijk een keer een telefoontje van een bondscoach zou moeten ontvangen... als hij er niet bij zou zijn. Dat is volgens mij in de kern het probleem. Um, en daarbij komt dus het feit dat Snijder vervolgens daar wel iets over heeft gezegd in de media. Ja. Des gevraagd neem ik aan, want iets heeft laten lekken klinkt weer een beetje suggestief vind ik van de Bondscoach Die dat dan zelf blijkbaar ook wel eens een keer kan. Want je weet hoe dat gaat, journalisten vragen naar Snijder van goh hoe zit dat en wat doe je nou. En die had kunnen zeggen ik geef geen commentaar, maar die heeft misschien gezegd ja goh ik had eigenlijk wel verwacht dat hij me even zou bellen. Hm. En daar is Van Gaal boos over, maar het feit dat hij al begint over ik heb daar in Brazilië straks geen zin in. Dat is natuurlijk wel een uh, zinnetje dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor uh, Sneijder in dit geval. Ja. Uh, dan de PSV-spelers, Wijnaldem en Schaars, die er uh, aan toegevoegd zijn. Uh, ja, die hebben het voordeel dat ze veel gespeeld hebben en ook indruk gemaakt hebben. Ja, en die hebben het voordeel dat ze nu werken met een bondscoach die uh, ook selecteert. Dat heeft hij ook altijd gezegd op, uh, laten we zeggen, vorm. En uh, ben je op het moment goed, want dan heb je meer kans dat je erbij zit... Dat heeft hij al in het begin van Gaal dus gezegd toen hij bondscoach werd. Hè? Want hij heeft in 2002, toen het niet goed ging... toch te veel vertrouwen gegeven aan spelers die vorm waren. Of misschien een beetje over de hill. En hij heeft zichzelf blijkbaar beloofd dat niet meer te doen. Dus euh, nou ja, als je een paar goede wedstrijden speelt... dat zo simpel is natuurlijk niet, maar bij wijze van spreken... dan kom je wel in de buurt. Nou ja, en Schaars was goed. En Wijnaldum heeft zich inderdaad euh, goed gemanifesteerd dit seizoen... in die eerste paar wedstrijden die toch niet onbelangrijk waren. Dus euh, helemaal vreemd is niet... Nee, andere P.S.V. Adem Maher, uh, gaat naar Jong Oranje. Uh, ook een beetje omdat hij misschien iets is tegengevallen? Nou, had dat iets maar weg. Die is, uh, heeft zijn draai nog niet gevonden. Die heb ik dan twee keer tegen Zultewagen aan aan het werk gezien. Uh -huh. En daar valt hij toch eigenlijk minder op dan je zou hopen. Uh, dat komt wel, want hij kan wel wat. Maar die is nu niet de man in vorm. En, uh, nou ja, dan wel... Als je zegt, voor ongeveer die positie zoek ik er één... dan zou ik op dit moment ook voor Wijnaldum kiezen. Ja. En dan Paul Verhaag, de, de grote onbekende. Want in Nederland heeft hij niet zo heel lang gespeeld en niet zo heel veel. Uh, en nu, plotseling opgeroepen, alleen om hem een keer te zien? Ja, kijk, het is altijd zo met, met coaches... die op het moment dat er een WK aan zit te komen... die willen weten wat ze in huis hebben... En hij weet dat hij met Janmaat een goede bek heeft. Hij weet uh, dat hij met Van Rijn een bek heeft die op dit moment niet voldoende brengt en eigenlijk ook niet in vorm is. Die in potentie best, wat, best, best uh, nuttig kan zijn. Met Van de Wiel, wie weet als die nog terug op niveau komt ook. En dan ga je een beetje zoeken. En dan denk je, nou laat ik van Haag eens doen. Want nu heb ik de kans om te testen in een oefenwedstrijd. Die heeft een goede periode in Duitsland achter de rug. Daar zien wij misschien wat minder van dan. Uh, dat we van onze eigen competitie zien. Mm -hmm. Maar die heeft daar gewoon een goede periode achter de rug. En die verdient eigenlijk wel een keer een kans. Ja. Wat moeten we voor waarde hechten aan het uh, oefenduel met uh, Portugal woensdag? Geen, want je moet nooit voor waarde hechten aan oefenduels. Je moet alleen wel, en dat is het wel, uh, kijken naar hoe spelers zich manifesteren. Want je kan als voetballer in zo'n wedstrijd natuurlijk wel altijd je plekje verdienen. Als je een goede, vlekkeloze indruk achterlaat. Laten we nou Verhagen's voorbeeld noemen. Die gaat waarschijnlijk een helft spelen. En als hij dat vlekkeloos doet tegen bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo. Mm. Nou ja, dan... Uh, Stijgen je kansen natuurlijk wel. Dus je kan als speler wel wat laten zien. Oké, okay, Bas. Doe. Met bend en break. PSV moet het in de strijd om een plaats in de groepsfase... van de Champions League opnemen tegen AC Milan. De Italiaanse club hield in 2005 PSV uit de finale... door een laat doelpunt van Ambrosini. In die tijd speelde Philip Coucu zelf nog mee in Eindhoven. En hij zag PSV toen al snel op een voorsprong komen. Dan verder voor of history. Hij moet er langs. En nu stoort het op. Ja! Yeah! Ja! Yeah, het is Park die het doet. Jason Park... De vroege goal die niet per se noodzakelijk was in het scenario van Guus Hidding, Maar die uh, wel buitengewoon in goede aangevalt. valt. we zien eens wat uh, flitsen voorbij komen, wat, wat beelden, dan denk je er natuurlijk al wel aan terug. Want dat was eigenlijk ja, de gelegenheid voor ons om, uh, om de finale van de Champions League te halen. Dat, dat hadden we eigenlijk ook moeten doen op dat moment. Het is door onze vingers uh, geglipt. Ja, als topsporter blijven dat wel pijnlijke momenten. Ja. Ondanks dat het een geweldige wedstrijd uh, is geweest in Eindhoven. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je dat je finale haalt. En dat was ons niet gelukt. Dat is ook ongeveer de laatste keer geweest dat de Nederlandse ploeg. Toen in de buurt van de Championship finale kwam. Uh, ja, dat klopt. Is dat helemaal uitgesloten in de toekomst? Of, of? Nou, niets is uitgesloten. Maar het is natuurlijk wel veel moeilijker geworden door de verhoudingen die, de, die er nu liggen. Uh, ook financieel, vooral. Dus uh, het zal incidenteel mogelijk zijn. Ga je er langs zien? Ah, de bal komt er langs. Niet zo, zo belangrijk. En daar is hij! Ja! Ja! Filip Koku! Ja! Hij die terugkomt! Hij die terugkomt! Dat is niet gelukt natuurlijk. Je sport het wel twee keer toen hè? Ja, dat is heel erg fijn. Hè? Maar als je niet doorkomt, dan heeft het toch uh, heel erg weinig waarde. Kaka! Ambrosini, oh! Het doek valt, oh! Het doek is gevallen. Het doek valt in de laatste minuut in de toegevoegde tijd weer. Het is Massimo Ambrosini en het sprookje is uit. Ja, een bommel hè. Weglopen, Ambrosini. Kom ons niet hoor. Nee, Was, maar daar uh, liep hij bij Ambrosini. weg, toch, die Ambrosini of? Ja, nee? komt er mooi in. Hoe werd er gereageerd? Hebben jullie met z'n allen gekeken naar die loting of niet? Van, uh... Uh, nee, nee, want wij waren nog aan het trainen. Oké, okay, dus ja. ja. Ja, ja. Nee, na de training hebben we gehoord. Uh, ja. Vallen dan de monden open? Of, uh... Nee, ik moet zeggen dat, dat de meeste reacties waren. Uh, ja, natuurlijk als als spelers zijn het natuurlijk geweldig uh, omdat ze uitkijken naar uh, twee wedstrijden tegen AC Milan. Ja. Ja, nou ja, de stap die we graag willen zetten is uh, die wordt uh, natuurlijk moeilijk. Dat is een enorme uitdaging. Maar binnen de groep waren de reacties wel, uh, wel positief. Hoe groot is het te moeten om het te halen? Nou ja, het moet, laat ik zeggen. We hebben de, deze ronde uh, zijn we doorgekomen door twee goede wedstrijden te spelen tegen Zulten. En Als je dan in de positie komt uh, om, om de laatste ronde de Champions League kwalificatie af te dwingen... dan moet je daar natuurlijk vol voor gaan. Ook al heeft de ander misschien in veel meer kwaliteit of, of uh, is, is de favoriet. Dat wil niet zeggen dat wij er niet in gaan uh, geloven. Philip Cocu, de trainer van PSV tegen Ragnar Niemeijer. Door de uitschakeling van Vitesse en FC Utrecht... heeft Nederland nog maar twee clubs in de Europa League. Feyenoord en AZ. De Rotterdammers stuiten in de play-offs op het Russische Kuban Krasnodar. Dan hoor ik u denken, wie? Ja, dat dacht trainer Ronald Koeman ook. Maar gelukkig is de eerste wedstrijd pas over 13 dagen. We kunnen genoeg informatie krijgen en dat zullen we ook gaan doen. Ik begrijp wel dat ze, dacht ik, dit weekend geen wedstrijd hebben. Maar... En volgende week wel een wedstrijd, dus die zullen wij gaan kijken... Zullen ze niet onderschatten, hè? want zo goed zijn we niet. Utrecht-Vitesse, dus dat is natuurlijk uh, niet goed. Niet goed. Dat is voor latere zorg de Rotterdammers spelen dit weekend... eerst een lastige thuiswedstrijd tegen FC Twente. Eén ding is zeker voor Ronald Koeman, verdedigend moet het beter dan tegen Pex Zwolle. Nou ja, je merkte wel dat er uh, dat een grote teleurstelling uh, heerste. En dat mag en dat moet ook, vind ik. Want we hebben met z'n allen gefaald uh, in Zwolle. Je was best openlijk kritisch over je verdediging en over Stefan de Vrij. Nou, dit is best een lieve aardige jongen. De je wil dat hij medogelozer is. Maar kun je dat vragen van in dit geval Stefan de Vrij? Je kunt altijd uh, reden twisten op het feit hoe je een wedstrijd moet analyseren... of in algemene zin, en dat is voor een trainer heel makkelijk... of de vinger op de zere plek uh, leggen. En dat gebeurt uit teleurstelling. Uh, ik vind uh, dat uh, Stefan in dat opzicht uh, zich moet verbeteren. Maar het is 21, 22 jaar en het is, ligt ook vaak in karakters van spelers. Ja, daarom. Ja, maar het ja, lijkt me wel dat je, dat je trainer bent om dingen te verbeteren en dingen aan te geven. En, en niet moet denken, het zit er toch niet in, dus ik hou me maar stil. Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ga je het uh, zondag omgooien of heb je zoiets van ik geef deze elf een kans om zich te revancheren? Nou, ik heb al vanaf het begin gezegd dat wij uh, regelmatig zullen wisselen. Dus uh, die mogelijkheid uh, is ook zondag aanwezig. Dan uh, waren de berichten over Mounir Elhamdoui. Ben je daarin geïnteresseerd? Nou ja, je wordt tegenwoordig niet altijd meer uh, gevraagd hè, naar situaties wat er zich plaatsvindt. Uh, het is de krant hier in de buurt die dat brengt. Dus ja, het is niet geverifieerd bij mij. Dus ik moet weer uh, reageren op het feit uh, dat het al geplaatst is. Uh, vier weken geleden, toen wij in uh, uh, Elmelo zaten op trainingskamp, kreeg ik een, uh, een bericht van Mounier. Ik heb altijd wel zo links en rechts nog wel eens een berichtje van, uh, van hem gehad. Over felicitaties: wanneer Fijn dat het uh, goed had gedaan. Waarin hij aangaf uh, als hij verhuurd mag worden als hij verhuurd mag worden, is Feyenoord een optie voor hem. En toen heb ik gezegd en in een sms teruggestuurd... Uh, dat Feyenoord, ik als trainer, dan altijd geïnteresseerd is... En sindsdien is er geen contact meer geweest. Dat is het hele verhaal. Dat zei Ronald Koeman tegen Joep Schreuder. Bij AZ kwam bij de loting Atromitos uit Griekenland uit te koken. De Grieken werden vierde in de competitie en zijn verliezend bekerfinalist. Terwijl het team van trainer Gert-Jan Verbeek in Nederland de beker won en tiende werd... Ja, maar dat geeft dus ook aan dat zij, eh, dat zij één, een beter seizoen hebben gedraaid als wij. Als je vierde wordt in de Griekse competitie. En twee, eh, dat zij in de beker in ieder geval niet succesvol zijn geweest. als ze waren verliezen bekerfinalisten. Dus in die zin zijn er weinig overeenkomsten. Maar eh, ik zei al, ik ben gisteren bij, uh, bij Vitesse geweest. En daar hebben we ook een Romeinse ploeg gezien waar ik nog niet zoveel van gehoord had. En die maakt het ook Vitesse knap lastig. Waardoor Vitesse aan nu helaas ligt. Eh, maar dat zijn gewoon ploegen die, die niet te onderschatten zijn. Eh, want die hebben gewoon een goed idee van voetballen. We kunnen allemaal aardig voetballen. Het zijn over het algemeen uit allerlei winststreken hebben ze die spelers gehaald. Want die zijn niet gebonden aan een of andere wet. Zoals hier in Nederland. Dus er liep geloof ik één Romein in. Nou ja, deze, deze ploeg ken ik niet wat er allemaal in loopt. Maar over, over het algemeen hebben die ook vaak allemaal vreemde enen in de buiten. En weinig Griekse spelers. Maar een hoop Zuid-Amerikanen of Afrikanen. Nou ja, maar weer afwachten wat ons te wachten staat. En we gaan ons erin verdiepen. En dan, dan zullen we een plan de campagne trekken. Het enige voordeel is geloof ik, het is Athene. Uh, qua reisafstand is geen punt. Nee, en bij het ook nog gekund. Dan, uh, dan is het weer een ander verhaal. Dus in die zin uh, valt dat mee. Uh, maar uiteindelijk draait het er, gaat het erom dat je de volgende ronde haalt. En ja, zeker nu ook met het verlies, vlie, vlie, verlies van Vitesse en, uh, en, uh, en Utrecht. Is het is toch belangrijk dat er een aantal ploegen die groepsfase weten te behalen. Want anders dan wordt het uh, somber voor het Nederlands voetbal. Voor AZ staat dit weekend thuis. Wat zijn Ajax op het programma? Gert-Jan Verbeek is niet van plan veel te wijzigen aan zijn team. Na de verloren wedstrijd tegen Ajax, onlangs om de Johan Kruisgang. Dat is niet zoveel. In die zin dat we wel hopen dat we toch iets meer het initiatief kunnen hebben en houden als in die juijwedstrijd. Want dan vonden we ons het eerste half uur wel iets te veel achter Ajax aan te moeten lopen. En dan maakt dat wel uit of je uit of thuis speelt. Hè? Want wij hebben thuis toch ook over het algemeen wat meer lef en wat meer overtuiging. Ja, maar de wijze waarop we het Ajax lastig hebben gemaakt en de wijze waarop we ons doelpunt hebben gemaakt, ja, daar, daar viel niets op af te dingen. En, uh, het enige wat we beter zouden kunnen en moeten doen, dat als we op de voorsprong komen, dat we dat uh, in ieder geval beter uitbouwen. En dat we de, ja, dat we de nul uh, wat uh, hoger in het vaandel moeten hebben. Hè. Want ook verleden week hebben we vier tegengoals geïncasseerd ge tegen Heerenveen. Wat verwacht je nou eigenlijk, dit keer tegen Ajax? Vorig seizoen heb je één keer een stunt uitgehaald, dat was de bekerzegen, de 0-3. Alle andere keren, ja, je bent het seizoen begonnen met een 2-2. Maar hier thuis was het 2-3. En toen ben je ja, alleen in de slotfase nog even gevaarlijk geweest. Volgens mij hebben we tenminste in die wedstrijd heel aardig meegevoetbald. En uh, uh, voor hetzelfde geld was het 3-3 geworden. Uh, dus uh, dan kan dat kan wel in de eindfase zijn. Maar de wedstrijd duurde twee 2x45 minuten. Uh, daar is Vitesse ook achtergekomen. Dus wij hebben het verleden jaar tot drie keer toe tegen uh, Ajax gespeeld. En we hebben tot drie keer toe het Ajax heel lastig gemaakt. Met één keer een gelijkspel, één keer een overwinning en één keer een nederlaag. Ligt Ajax jullie? De afgelopen jaren hebben wij hier wel altijd tegen Ajax goed gepresteerd. Is het ook een beetje omdat iedereen dan boven zichzelf uitstijgt? Of is het gewoon de ploeg ligt je beter? Nou, ik zei al tegen Ajax, 9 10 keer zijn wij de ploeg die, die het spel maken. En dat willen we ook. En tegen Ajax krijg je dat op een of andere manier heel moeilijk voor elkaar. En dan ligt het ons ook wel. Ik uh, vind het ook wel fijn dat Ajax die, uh, die, die, die, die last op hun schouders heeft. Hè? Want het is een zware last om altijd maar weer het spel te moeten maken... ...want er wordt er heel veel van je verwacht. En dat is het moeilijkste wat er is, dat blijkt wel weer. Hè? Uh, vanuit, vanuit balbezit een, een goede aanval opbouwen en daaruit te scoren. Hè? Ook, ook, ook Ajax e e e is gebleken dat dat tegen en, en ons voor de Jonge Kruisschouw moeilijk was... ...maar ook tegen ODSC heb ik ze een heel moeizame wedstrijd zien spelen. Hoe ver zijn jullie met je nieuwe ploeg? Kan je dat een beetje inschatten? Aan het begin. Ja. Dus er moet nog veel aangesleuteld worden, laat ik het ja, zo noemen. We hebben een compleet nieuwe verdediging, behalve de keeper. En we hebben in de Aspenveld compleet uh, gerenoveerd. Dus dat, ja, de buitenkant is nagenoeg hetzelfde gebleven met Roy en, en Johan. Uh, middenveldbezetting is totaal anders geworden. Uh, waarin wel Marco Zijn en Victor nog. Uh, maar die hebben beide toch een wat andere rol nu, uh, nu, nu Godelje daar speelt in plaats van Adam Maher. Ja. En achterin is alle vierde posities anders bezet. Dus... Maar dat, je weet het, hè? De tijd krijg je niet in het voetbal. Oh, over het algemeen valt dat bij AZ nog wel mee. Maar het is inderdaad van de, van de, van de omgeving. Uh, daar krijg je de ene week de complimenten. En ben je al bijna alweer kampioenskandidaat. En een week later dan kun je er helemaal, helemaal niks van. Dat zijn die programma's waar we net al over hadden. Waar jij dus schijnbaar je informatie vandaan had. Nou, daar niet van om. Ik vraag ook wel eens een trainer die wel eens op tribune zit. Ja, maar die zitten ook vaak in dat soort programma's, hè. die hebben geen werk. <laughs> Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ in gesprek met Rob Fleur. Morgen beginnen in Moskou, de wereldkampioenschappen atletiek. En in de Russische hoofdstad komen voor ons land 23 atleten in actie. In Moskou is verslaggever in die houtkamp. En een ploeg van 23 man. Is dat voor Nederlands begrip een kleine of een grote afvaardiging? Dat is een hele goede afvaardiging. Het is de op twee na grootste afvaardiging ooit op een uh, wereldkampioenschap. En daarbij moet ik wel zeggen dat het dertien uh, atleten zijn, dus individuele atleten... en twee uh, relay teams, dus uh, FTV teams En dan kom je aan die uh, 23. En hebben ze zich in Moskou de afgelopen week goed kunnen voorbereiden op dit toernooi? Nou, de meesten zijn hier al na een aantal dagen. Het is uh, warm... Uh, uh, ...benauwd, maar men uh, heeft ze goed kunnen voorbereiden. Maar als je het hier nog moet doen, dan is het te laat. Dat uh, moet eigenlijk al uh, maanden geleden zijn gebeurd... In de, ...in de weken en maanden voorafgaand aan dit toernooi... ...want het is toch het belangrijkste toernooi van het jaar voor de atleten. En een uh, paar atleten moeten zelfs nog aankomen... ...maar die zijn zich uh, ook nog steeds aan het voorbereiden... ...maar moeten rekening houden met warmte. Een van de Nederlandse atleten is lopen Gregory Sedok... Die, die het uh, Nederlands kampioenschap in zich voorbijgaan, Maar hij is op dit moment topfit. Ja, uh, zeker. Ja. Want anders zou ik hier niet, uh, niet zijn, hoor. Dan was ik lekker thuisgebleven. Ja, je zegt wel zeker, maar uh, je hebt net de NK laten schieten. Uh, hoe sta je er nu voor? Uh, goed dus. Ik uh, ben fit en ik uh, voel me goed. En ik uh, ben lekker aan het trainen, eigenlijk. Zoals je net hebt kunnen zien. Ja, zeker. Over die NK, uh, wat voor afweging was dat? Uh, ik denk een hele verstandige. Als je wat last hebt van je hemstring, dan kan je wel heel wijs het NK lopen en daar geblesseerd raken. Dan ga je dus niet naar het WK. Of je laat hem schieten, uh, Zorg dat je fit bent en je gaat wel naar het WK. Dus uh, ja, ik ben wel blij dat ik dat uh, NK heb afgezegd. Anderzijds, uh, zou je kunnen zeggen je hebt een belangrijk meetmoment gemist in je voorbereiding? Nou, ik denk dat ik tussen de 15 en 20 wedstrijden heb gelopen. En als dan na net die wedstrijd een meetmoment zou moeten zijn, dan, dan gaat er ergens iets fout. Dus uh, ik heb zeker 15 à 20 meetmomenten al gehad dit seizoen. En ik heb heel, veel, heel erg veel wedstrijden gelopen. Dus dat ene wedstrijdje, dat, dat zie ik dan niet als meetmoment, nee. Nou kijken we maar snel vooruit richting de WK. Wat verwacht je? Ik hoop op een hele goede race tussen de 13.46 en 52 zeker. Als ik die tijd loop, dan ben ik echt heel erg tevreden. En als dat genoeg is voor de halve finale, is het alleen maar meegenomen. Maar dat is wel mijn doelstelling. Ja, jij kijkt dus meer naar de tijd dan naar welke plek er dan bij hoort. Ja, omdat ik, uh, daar heb ik ook alleen maar invloed op. Ik heb geen invloed op uh, plaatsen. Maar ik denk dat als je zo hard mogelijk loopt, dan moet je uiteindelijk afwacht, afwachten hoeveel uh, je bent geworden. Dus daar ga ik eigenlijk altijd vanuit. Als ik zorg dat ik een goede tijd loop, dan moet ik maar zien of dat goed genoeg is voor de volgende ronde. Ja, zo benader ik altijd mijn wedstrijden. Wanneer is, uh, is het dan geslaagd, jouw toernooi? Als ik dus uh, die, die tijd loop, ja. En als het minder is, uh, met wat voor gevoel uh, verlaat je Moskou dan? Uh, dat werkt niet, omdat ik niet weet hoe, hoe de omstandigheden daar zijn. Maar. Uh, ja, kijk, als het ietsjes minder is, maar ik heb er toch een goed gevoel over, over de race. Ja, dan, uh, dan gaan we daardoor voortbeduren. En dan uh, volgend seizoen weer uh, volle bak aan de slag. En uh, kijk, ik weet waarmee ik uh, te kampen heb gehad: hè, met uh, veel uh, blessures en uh, last van mijn gezondheid. Dus. Uh, ja, uh, ik ga uit van mezelf en niet, niet van de externe factoren. En nog even daarover: je bent echt helemaal fit dus? Ja, de, ja, maar nogmaals, als ik hier niet fit zou zijn, dan zou ik hier niet zijn. Want volgens mij is het ook de bedoeling dat iedereen fit naar een toernooi afreist. En uh, ik ben net nog bij de arts geweest. En uh, ja, als, als de arts zegt dat ik fit ben, dan geloof ik ook wel dat ik fit ben. En dat zei hoorde loper Gregory Sedok in gesprek met Jan-Kees van der Kun. En die, wat verwacht je van Sedok in Moskou? Ik verwacht van Gregory niet veel. Uh, hij heeft een moeilijke tijd achter de rug met die schorsing onder andere. En dat was het belangrijkste. Want daardoor is hij zijn baan kwijtgeraakt. Uh, bij het leger, waardoor hij heel veel kon trainen tijdens die baan. En nu moet hij op andere manieren aan zijn uh, geld komen. En dat betekent dat hij uh, gewoon een baan van 9 tot 5 heeft... en daarnaast uh, moet trainen. En dat is voor een topsporter uh, ja, geen goede atmosfeer om in te werken. En een halve finale zou geweldig zijn, maar ik, uh, ik hou me hard vast. Dan uh, de grote namen bij de mannen uh. bij Nederland... zijn uh, natuurlijk Tjurendi Martina, Elkoos en Nicolaas, Erik D. Uh, kunnen we ook medailles verwachten van een van die? Um, ja, ik, ik denk uh, de grootste medaillekandidaat is uh, Elko sint Maar laten we vooropstellen, het is het wereldkampioenschap. En ondanks het feit dat bij de sprinters er wat uh, grote namen zijn weggevallen... vanwege dopingperikelen, zijn hier wel de beste atleten van de wereld aanwezig. En uh, ik ben zelf ook een optimist in hart en nieren. Maar ik denk dat als Nederland één medaille haalt, dat het al heel erg mooi is. En twee, zou geweldig zijn. En als Tjurani Martina... Uh, op die sprint en met name op de 200 meter een medaille haalt. Ja, dat zou ik heel knap vinden. Maar Elko Sint Nicolaas is uh, voor mij uh, een echte uh, uh, grote favoriet in de meerkamp. Uh, morgen al uh, en overmorgen in actie. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Net als bij uh, de dames, uh, de meerkampsters, uh, Schippers en Broersen. Want die, uh, ja, die kunnen ook hoge ogen gooien. Uh, staan heel goed in het jaarklassement. Qua, uh, qua prestatie en... Uh, ja, het zou mooi zijn, maar daar verwacht ik geen medaille van. Wel uh, heel dicht bij de top. Ja. Um, uh, ik noemde de naam Erik Kadee, die noemde jij helemaal niet meer. Kansloos dus, volgens jou? Nee, nee, nee. Uh, oh, zeker niet kansloos. Maar uh, Erik Kadee heeft, uh, heeft altijd een beetje last met grote toernooien. Dan uh, wil het net niet lukken. En ik hoop dat het nu een keer wel lukt. Het, hij heeft het in zich om in ieder geval de finale te halen. Dat zou, vind ik, een beetje uh, eigenlijk moeten. Want ik schat hem zo tussen de vijfde en achtste plaats in. En uh, alles beter dan de vijfde plaats is natuurlijk heel erg meegenomen. Zijn er ook nog atleten van wie je denkt van... nou, die zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen? Uh, estafetteploegen, dat zou zomaar kunnen. Dat zou iets heel geks kunnen worden met uh, bijvoorbeeld de honderd mannen. Met uh, Tjurelli Martina, maar zeker ook uh, onze dames... die het vorig jaar op het EK zo goed hebben gedaan. Uh, met een, een razendsnelle Daphne Schippers... Ja, dat zou, dat zou zomaar een verrassing uh, kunnen worden. En uh, we hebben het ooit, en dat is precies tien jaar geleden, in Parijs gezien uh, bij het WK. Toen werd Nederland uh, derde, haalde de bronzen medaille bij de heren. Nou, wie weet dat er een, een, een leuke verrassing in Moskou in zit. Ja. Um, je had het al over de warmte in, uh, in Moskou. Uh, ja. Kunnen we wereldrecordst verwachten? Ik weet het niet. Ik, uh, ik denk het niet. Ik denk dat... Uh, uh, de, de omstandigheden, ik, ik ben vanmiddag nog bij het stadion geweest. Uh, een, een hoge luchtvochtigheid. Het is uh, nou op het hoogtepunt van de middag zo'n 30, 31 graden. En het voelt nog warmer aan. Daar zijn wij de afgelopen weken veel gewend in, uh, in Nederland. Maar ik denk dat uh, die omstandigheden iets te warm zijn voor het, uh, voor het goede. Maar ja, de, de, atleten, de Nederlandse atleten en de, de, de wereldatleten hebben... Zich helemaal voorbereid en gefocust op dit ene toernooi. Het uh, na-Olympisch uh, uh, seizoen. Uh, ik hoop het, dat we het een of twee leuke wereldrecords krijgen. Maar iedereen kijkt naar Oesijn Bolt. Hij heeft zelf aangekondigd uh, dat als het uh, ooit zou lukken, dan, dit toernooi, dan lukt het op de 200 meter. Uh, even iets heel anders dan. Het Internationaal Olympisch Comité heeft opheldering yep. gevraagd... aan de Russische regering over de omstreden Russische homowet. Want het IOC is er helemaal niet gerust op dat uh, homoseksuele atleten... veilig zijn op de winterspelen straks in Sochi. Uh, de Russische minister van Sport heeft herhaald... dat de wet die homopropaganda verbiedt gewoon van toepassing is. Ook dan. En dus wil uh, de IOC-voorzitter, Jacques Rogge, tekst en uitleg van Moskou. We hebben het morning.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 De spelers zijn voor iedereen, ongeacht ras of seksuele voorkeur... zegt de voorzitter van het IOC, Jacques Rogge. Joop Alberda, de technisch directeur van de Nederlandse atletiekbond, is ook in Moskou en hij volgt het nieuws daarover... over die uh, Russische homowet op de voet. Uh, op de Russische tv volg ik het dan nog wel. En dan zie je wel dat er een aantal voorstanders zijn van goh, hopelijk gaat het buitenland niet komen met een boycott... want daarmee lossen we sowieso die situatie niet op... en maken we het ook niet helder... Uh, het is vandaag wel heel, meer naar voren gekomen. Sebastian Co. heeft het geadresseerd op het congres. En uh, een aantal mensen van de IAAF, dus de Internationale Atletiek Unie federatie hebben een gesprek gehad met een aantal IOC-leden. En er komt gewoon een dialoogopgang, neem ik aan, tussen het IOC en uh, de internationale bonden en het Russisch uh, Olympisch Comité en het Russisch uh, Politiek... om te kijken hoe we hiermee om moeten gaan. Al Dus Joop Albeda, de technisch directeur van de KNAU, de Nederlandse Atletiek unie uh, Andy, merk je iets van commotie uh, bij dat WK in Moskou over deze hele zaak? Nee, heel weinig. Wat uh, Joop Albeda ook zei... ik heb ook naar tv zitten kijken en daar werd bijvoorbeeld de organisatie van de Gay Pride, want die heb je ook hier in Moskou, uh, werd aangehaald. En die zei heel duidelijk van... jongens, kom alsjeblieft naar Sochi en ga daar demonstreren. Ga daar duidelijk maken dat homorechten uh, universeel zijn. En uh, uh, doe dat niet door het te boycotten. Want daarmee uh, uh, bereik je helemaal niets. Alleen maar dat mensen die heel hard en heel lang getraind hebben voor een mooi evenement niet mee kunnen doen. En voor de rest bereid je niets. Ga er naartoe. En zorg dat uh, tijdens de Olympische Winterspelen... het duidelijk wordt dat het niet kan. Dat de homorechten uh, gerespecteerd moeten worden, ook in Sochi. En jij denkt dus ook niet dat Nederlandse atleten bereid zijn... om het WK te boycotten? Nee. Ja? Het, het, het is absoluut uh, geen issue hier, hier uh, rond het WK-atletiek. Denk je dat er nog wel een van die atleten actie zal voeren, op de een of andere manier? Ik, ik, ik denk het niet, als ik heel eerlijk ben. Ik, uh, nee, ik, ik denk het niet. Ik denk dat men uh, sport en politiek, uh, Robben hier heel hard, uh, in Moskou moet je gescheiden houden. Uh, ja, ik, ik, ik kan wel met een roze vlaggetje gaan uh, zwaaien op de tribune, maar ik denk niet dat het veel helpt, Ronald. Oké, okay. dankjewel, Andy.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 That it's lifting you up, up, up, and away. And over to a table at the It mine Van Jason Mraz was dat. We gaan even terug naar eerder op de avond. Toen won Roda met 2-0 van na en 1-0 ruststand. Nemet En Donald scoorde voor Roda. En Frank Snoeks praat na met de trainer van Roda, Ruud Brood. Zwaar bevochten, 2-0 geflatteerd, denk ik. Maar drie punten al in augustus, dat moet verrukkelijk zijn. Ja, ik heb nog uh, inderdaad gekeken de laatste jaren van uh, Rode JC, Ook vorig jaar met Zwolle en Promovendus uh, gelijkspelen met moeite... Het jaar ervoor tegen RKC promovendus verliezen hier thuis in het begin. En dan is het lekker als je nu van Cambuur wint. Maar het was uh, inderdaad zwaar bevochten. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat, dat die eerste drie punten uh, een kick geeft? Ja, dat gaat het om. Je kan fantastisch voetballen en verliezen. Uh, op dit moment hebben wij uh, die punten gewoon heel hard nodig. Dat is ook voor het team, voor het proces. Maar dan is het heel lekker dat je die uh, zeg maar je eerste thuisoverwinning ook pakt. Het publiek had het er moeilijk mee. Uh, enerzijds hoor ik ze... De, de club aanmoedigen, in de eerste helft, ook in de tweede ja. helft nog. En er waren ook fluitconcerten. Ja, terecht, want ik was ook niet tevreden over die tweede helft. En gelukkig gaat het publiek er weer achter staan... en geeft dat weer een boost uh, in moeilijke tijden. We stonden uh, behoorlijk onder druk. We hielden weinig de bal, maar ik vond met name het middenveld... werd er redelijk overlopen. En ook geen druk. Dus dan, uh, dan wordt het lastig. Dus ik was wel blij met de supporters. Ook uh, met de reactie op uh, Christian Nehmer. Die eerst natuurlijk een grote kans mist. En die toch een beetje onder druk staat. Nou, dan is het mooi om te zien hoe ze dat doen. Jij begint erover. Jij kent hem goed. Nee, Matt, je hebt hem ook bij RKC al meegemaakt. Uh, ik hoorde hem net tegen een collega zeggen. Ik was hartstikke blij toen ik dat doelpunt maakte. Maar die blijheid, die vrouw, heb ik niet gezien. Nee, hij was ingetogen. Ik kan, de ene keer heeft hij dat wel. Uh, maar hij baalde, dat zei hij ook na afloop, eigenlijk van die kans. Hij zegt: de makkelijkste kans laat ik liggen. En eigenlijk die bal die stuiterend aankomt, best wel voor mijn verkeerde been. Ja, die raak ik dan. Uh, maar daar was hij best wel boos over. En gelukkig maar dat hij de goal maakt, want uh, hij heeft ontzettend hard gewerkt. Maar ja. Het, het is een jongen, je ziet, er staat druk op zijn schouders. En die, die gemiste kans woog zwaarder nog voor hem dan de toppen, denk ik. Nou, dat niet, want uiteindelijk is dat wel ontzettend belangrijk. Maar ja, hij, hij legt zichzelf misschien een bepaalde druk op. Hij deed het fantastisch, keeper om spelen. Ja, dan verwacht hij die goal. Dat is de teleurstelling. Nou, hij scoort gelukkig daarna. Maar uh, het, het is belangrijk dat hij in ieder geval die goal heeft gemaakt. En ook in zijn taken behoorlijk hard heeft gewerkt. Want hij stond behoorlijk op een eiland, vond ik. Heb je um, toch even gedacht in die tweede half van de nou, dag gaan we weer? Ja, zonder meer. Want uh, we konden voorin uh, niet goed druk zetten... Waardoor het makkelijk die Leeuwin in kon schuiven. man meer en het middenveld werd uh, behoorlijk overlopen. Zij deden het iets anders inspelen en doorlopen. Ja, dat vond ik heel slecht. Daarom heb ik ook middenvelders gewisseld. Ja, en dan mag je blij zijn dat zij geen goal maken, want ze waren redelijk dichtbij. Al dus Ruud Brood, de winnende trainer. Hij is van de Roda dat met 2-0 van Cambuur won. Erik Bakker is een van de middenvelders van Cambuur. Dat was hard werk, Erik, voor nul punten. Ja, helaas wel. Ja, dat, uh, dat is zuur achteraf, maar uh, ik denk dat we een goede tweede helft hebben gespeeld. Uh, alleen jammer uh, dat we de eerste helft niet zo zijn begonnen. En, uh, ja, dan loop je eigenlijk meteen achter de feiten aan dat je 1-0 achterkomt. De uh, tweede helft hebben het goed opgepakt. Uh, kansen gecreëerd, maar uh, ja, dan vliegt er op het laatste 2-0 in. Maar dat maakt dan ook niet meer uit natuurlijk. Uh, het gaat erom dat we de tweede helft wel gevoetbald hebben en uh, gedurfd hebben. En, ja, helaas dat het dan voor niks is, maar de uh, volgende keer uh, pakken we wel punten. Mooie analyse. Over die 2-0 wil ik het niet hebben. Het staat 1-0. Jij bent op weg naar de keeper. Jij bent ook een jongen die een doelpunt weet te maken. Um, waarom maak je hem niet? Ja, ik, ik kon er uh, voor mijn gevoel net niet bij. En uh, ja, ik, ik wilde hem langs, uh, langs de keeper heen tikken. Maar dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat zat er net niet in. En toen uh, kwam ik in botsing met de keeper. Maar, uh, ja, dat... Wie kwam met wie in botsing? Want... Uh... Je kunt er met verschillende ogen naar kijken. Ja, ik, ik weet het niet. Naar mijn gevoel bleef, bleef hij aardig staan. En uh, kon hij er verder ook niet veel aan doen. Uh, ik heb niet het idee dat hij me echt opving of zo. Maar uh, ja, dat moet ik het terugzien. Het had... kwam het dan dat je op de grond kwam te liggen? Ja, we kwamen wel een botsing. Maar goed, uh, ja, ik, was in, uh, ik ging naar de bal toe en die ging richting hem. Ik bedoel, hij blijft gewoon staan. Dus uh, ja, en toen kwam ik er net niet bij en uh, kwamen we met elkaar een botsing. Dus uh, nah, ik weet niet of het een panel was. Jij was uitgeteld. Uh, maar van jouw medespelers was er ook niemand die je vinger opstak van... Hé, hey, scheidsrechter. Oké, okay, ja, dat heb ik niet meegekregen, want ik lag op de grond. Dus euh, nou, dan zal het wel, uh, wel geen panel zijn geweest. Uh, goed, dan uh, 2-0 uiteindelijk verliezen. Wel aardig gespeeld. En uh, het goede nieuws is, verder zijn de uitwedstrijden niet. Nee, dit was de allerfeste. Dus uh, vorig jaar moesten we altijd naar Maastricht. En, uh, en uh, ja, nou het kerkraden, dat is ongeveer hetzelfde. En die hebben we nou maar meteen gehad. Dus uh, helaas met nul punten. Maar goed, uh, inderdaad, verder worden ze niet. Erik Bakker, hij is van Cambuur en hij sprak met Frank Snoeks. We gaan naar het buitenland, want de Bundesliga is weer begonnen. Traditioneel opent de landskampioen het bal en dat is dus Bayern München. Thuis dit keer tegen Borussia München Gladbach. Tim de Wit aan de lijn. Uh, Tim, uh, 3-1 is het geworden, zag ik. Had Bayern het ergens nog moeilijk? Nou, nee, niet echt. Nee, ze begonnen vooral heel sterk. Uh, na een kwartier stond het al 2-0. De eerste goal van Bayern was trouwens van Arjen Robben. Uh, hele fraaie. Hij tikte een prachtige paas van Ribri. in één keer achter keeper Terstegen uh, van Klapbach. Vlak daarna maakte Madjukis 2-0 en... Nou ja, toen had ik zelf wel het gevoel dat het gespeeld was. Maar toch, uh, Klappacht kwam vlak voor rust nog terug. Uh, dankzij een eigen, eigen doelpunt van Dante. Die tikte de bal achter de keeper. Beetje ongelukkig dus, maar na rust maakten ze nog uh, 3-1 uit een strafschop. Dat was nog wel een curieus moment trouwens. Uh, Twee penalties die vielen achter elkaar. De eerste werd namelijk gemist door Muller. Uh, na een hensbal werd er een strafschop gegeven. En in de rebound na die penalty van Muller werd er weer hands gemaakt. Dus was er meteen weer een strafschop. En toen uh, mocht Alaba hem nemen, want Muller dacht: ik doe het niet meer. En uh, de verdediger Alaba die maakte hem wel 3-1. Daarmee was de overwinning uh, binnen, maar nou ja, als je naar het spel keek van Bayern... Uh, de commentator bij de ARD uh, vanavond die zei... het ziet nog niet als wie tiki-taka... dat was natuurlijk uh, wat iedereen wel hoopte met Guardiola... maar nee, Bayern kan echt nog wel veel beter en is gewoon nog wat zoekende. Dat kon je wel zien. Ja, maar iedereen in Duitsland de denkt, jij ook, denk ik, uh, dat Bayern een kampioen wordt. Jawel, ja, dit, daar is iedereen het toch wel over eens. Dat komt toch vooral als je het elftal ziet. Kijk, uh, Mario Gomez is tot nu toe de enige spe belangrijke speler die weg is gegaan. Maar goed, die was vorig seizoen al een beetje op een zijspoor gekomen. En daarvoor in de plaats zijn er twee hele goede spelers teruggekomen. Gutsen van uh, Dortmund natuurlijk. En Thiago, hè, vorige maand van Barcelona erbij. Ja, daarmee kun je zeggen dat Bayern er eigenlijk alleen maar op vooruit is gegaan. Uh, nou ja, ze kregen wel natuurlijk een klein tikje vorige week... Hè, van Dortmund in ja. die Supercup-wedstrijd. Uh, uh, Dortmund won die wedstrijd. Relatief uh, verrassend, vond iedereen. Maar goed, uh, Jurgen Klopp zei bijvoorbeeld van de week nog in een interview... Ja, uh, Bayern heeft een selectie die echt veel beter is dan de onze. Dus wij uh, zullen ons toch vooral op de tweede plaats moeten concentre uh, concentreren. Ja. Um, wat is de voornaamste taak van Guardiola... Uh, de, de egootjes een beetje uh, kalm houden. Ja, ja, dat zal nog niet zo makkelijk worden hoor, denk ik. Dat kon je vanavond toch al een beetje zien. Want uh, wat heeft Guardiola gedaan? Hij heeft het systeem een beetje aangepast van Bayern. Hij speelde vanavond in een soort 4-1-4-1-formatie. Uh, dus met één controleur op het middenveld. achter een, uh, een linie waar uh, bijvoorbeeld Robben, en Ribéry, en Muller en Kroos er speelden. Vanavond was dat uh, Schweinsteiger. Maar Bayern heeft daar nog hele sterke spelers voor. Martinez, die hebben ze vorig jaar gekocht. Dat was de duurste aanko aankoop uh, ooit. Die kwam van Bilbao over. Speelde vorig jaar een heel goed seizoen. En en Guardiola heeft dus nog Thiago erbij gehaald, ook voor die positie. Uh, nou ja, goed, uh, die twee Spanjaarden zijn nog niet helemaal fit, dus daarom speelde Schweinsteiger vanavond. Maar goed, ja, hoe gaat hij dat de rest van het seizoen oplossen? Dat is wel een beetje de vraag. En ja, hetzelfde geldt toch ook wel uh, voorin, want Gutsen is ook nog niet helemaal fit, die was er vanavond niet bij. Maar ja, dan moet dus of Robben of Muller of Kroos uh, aan de kant gaan zitten. Dus huh. nou ja, dat, ik ben toch wel benieuwd hoe ja. hij uh, hoe, hoe daarmee gaat schuiven. Nou, bij Barcelona deed Guardiola dat vaak met het bekende roulatiesysteem. Vermoedelijk gaat hij dat bij Bayern ook wel doen. Maar goed, dan moeten sommige spelers zich er toch bij neerleggen... dat ze regelmatig niet als speler toekomen. Waarschijnlijk hoopt hij zelfs op blessures. Maar goed. Er is nogal wat onrust buiten het voetbal bij Bayern. De voorzitter, Uli Heunes zou 350 miljoen euro... in Zwitserland op een bank gezet hebben. Daar is geen belasting over betaald. Hoe wordt daar in Duitsland over gedacht? Nou ja, kijk, dat. Dat hele uh, belastingsschandaal met Heusens uh, speelde dus al een tijdje. Dit zijn nieuwe feiten die deze week uh, mm -hmm. via een geheime informant naar buiten zouden zijn uh, gekomen. Heunes was al behoorlijk hoor, van zijn voetstuk gevallen in Duitsland. Hè? Het feit dat hij überhaupt zo'n Zwitserse rekening had... Uh, zorgde toch al voor aardig wat opschuddingen hier. Want ja, Heunes is een hele grote meneer in Duitsland... met heel veel aanzien uh, binnen het voetbal, uh, maar zeker ook buiten het voetbal. Ja, Nu zou dus blijken dat hij nog veel meer uh, geld in Zwitserland had staan... Dat, dan hij tot nu toe had uh, toegegeven. En ook wat hij had toegegeven uh, tegenover de Duitse Belastingdienst. Want ja, Heunus had zichzelf begin dit jaar zelf uh, aangegeven. En nou, vorige week liet het Openbaar Ministerie in München al weten... dat hij, uh, ondanks dat hij zichzelf had aangegeven... dat er toch een, een zaak tegen hem wordt uh, begonnen. En nou ja, dat duidde er toen al op uh, dat er meer aanwijzingen zouden zijn... dat Heunus dus niet helemaal open kaart had gespeeld. Nou ja, nu komt het verhaal van die informant naar buiten... dat er dus veel meer geld in Zwitserland zou hebben gestaan. Nou ja, het is afwachten... Want de rechter gaat over een maand beslissen of er inderdaad een rechtszaak komt. En, nou ja, feit is wel dat Heunis waarschijnlijk niet zo lekker zal slapen... met al deze verhalen in de media. Nee, maar hij, hij zit er nog steeds. Is er niemand die zegt, nou, je kan beter een poosje uh, op de achtergrond gaan werken... en uh, je niet met uh, Bayern bemoeien? Nee, nou, sterker nog, er is uh, in mei, aan het eind van vorig seizoen... is, er een, uh, is de, de, de afzichtsraad, uh, hoe noem je het, de raad van commissarissen van Bayern... is bij elkaar gekomen en uh, die, hebben, die hebben gezegd... Uh, wij willen persen dat Heunis blijft. Hè. Toen heeft hij zelf gezegd, als jullie zeggen dat ik weg moet... Dan uh, doe ik een stap terug. Zij hebben toen het volste vertrouwen in hem uitgesproken. Nou ja, dat hebben ze uh, uh, waarschijnlijk nog niet met al deze informatie in hun achterhoofd gedaan. Uh, en dus zit Heunus er gewoon nog. En nou ja, zolang hij niet schuldig bevonden is... zolang ook die rechtszaak nog niet begonnen is... kan hij natuurlijk ook gewoon uh, blijven zitten. Maar er nou, gaan hem nog wel wat spannende maanden tegemoet. Want stel dat er inderdaad een, gevangen-, uh, sorry, een uh, rechtszaak komt... dan ja. hangt hem ook een gevangenisstraf uh, boven het hoofd. Want um, ja, tot nu toe uh, waren de getallen, de miljoenen waar Heunus zelf over sprak... Niet uh, van deze orde van grootte, 350 miljoen zou het dus nu omgaan. Nou ja, daar krijg je in Duitsland gewoon uh, misschien wel uh, meerdere jaren gevangenisstraf voor. Als je dat soort bedragen ontduikt uh, en niet opgeeft aan de Belastingdienst. Dus nou ja, toch wel even afwachten hoe dit verder gaat. Nou, is er in Duitsland betaald tv in de gevangenis? <lacht> <lacht> nou nou een dingetje, uh, ja, een ander dingetje binnen Bayern is dat die andere, uh, of die eerder voorzitter Karl-Heinz ik heeft voorgesteld om de competitie voortaan maar in januari te laten beginnen. Wat is dat nou weer voor idee? Ja, ja, dat is wel een opmerkelijk verhaal. Nou, dat komt allemaal door het WK in uh, Qatar hè, in 2022. Nou ja, daarvan hoor je steeds meer mensen uh, zeggen, ook binnen de FIFA... dat het nou ja, vanwege die belachelijke temperaturen in de zomer in Qatar... Uh, gewoon onverantwoord is om daar in de zomer te voetballen. Dus dat je dat naar de winter zou moeten verplaatsen. We krijgen nou, uh, stadions <laughs> Ja, maar nee, maar dat is nog steeds het is natuurlijk een woestijnstaat in feite. Dus ik ben benieuwd met wat voor wat voor airco je je moet aankomen. Dan kan je niet zo goed binnen gaan voetballen in de airco bij wijze van spreken. Nee, je moet je het de Michel Platini zei het ook al, dus voorzitter van de UEFA, hè, dus ook niet de, de eerste de beste. We moeten het in de winter gaan doen en dan moeten we er eens naar gaan kijken om een seizoen bijvoorbeeld een keer in februari te beginnen en te eindigen in november. En, en Ruben Inge ziet daar dus wel in. Sterker nog, die wil dat als standaard invoeren, heeft hij van de week gezegd. Hij noemde het zelfs het, het Lego-systeem, vond ik wel een mooie term, want... Hij zegt, je moet het seizoen dan in een soort blokken gaan indelen... zodat je dus in de zomermaanden een periode hebt voor alleen interlandvoetbal. En in de wintermaanden ook. Want Roemenieke zit heel erg eh, met het feit in zijn maand... dat nu al die interlands door het seizoen heen zitten. Bijvoorbeeld afgelopen seizoen nog... had je eh, interlands tussen de kwartfinales van de Champions League in. Nou ja, Bayern is natuurlijk een club die eh, nou ja, 90% van zijn, van zijn basis zelf... moet afstaan in interlandperiodes. Eh, nou ja, dus door het seizoen zo in te delen... Moet je het uh, anders gaan indelen? En dus krijg je veel meer ruimtes voor interlandvoetbal in de uh, zomer en interlandvoetbal in de winter. En dat maakt uh, volgens Roemenieke de competitie een stuk overzichtelijker. Ja, en kans verslagen in Duitsland? Nou ja, ik ben benieuwd. Kijk, het feit dat uh, Roemeniek het nu in Kieker... heeft hij het allemaal in een groot interview uh, aangekondigd... dat is natuurlijk allemaal niet voor niks. En ook Platini voelt er dus wel voor. Ja, Roemeniek is in de G14. Hè, dat is de organisatie ja. van belangrijke voetbalclubs in Europa. Een belangrijke stem. Dus uh, ik ben benieuwd. En ik, het hangt er vooral vanaf of de FIFA in oktober zal beslissen... of dat WK in Qatar ook echt in de winter gespeeld wordt. Want als dat gebeurt, ja, dan krijgt deze discussie... in elk geval wat meer kans van slagen, denk ik. Oké, okay, Tim, bedankt dan de eerste divisie vanavond vijf wedstrijden. Den Bos Fortuna Sittard 0-0, VVV Venlo won voor het eerst tegen Willem 2-2-0. Helmond Sport Eindhoven 1-2. Telstar Emmen 3-2 en FC Os versloeg Jong Ajax 2-0. Drie clubs gedeeld eerste. Na twee speelrondes hebben Fortuna Sittard, VVV en Eindhoven allemaal vier punten, maar er zijn morgen natuurlijk ook nog wedstrijden. Vitesse heeft opnieuw een speler van Chelsea gehuurd. Peter Bos kan dit seizoen gebruik maken van de 19-jarige aanvaller Lucas Plazion. Piazion, de Brazilianus na Van Aanholt, Kakuta en Cuevas. De vierde speler die door Chelsea in Arnhem wordt gestald. Uh, nou, dat was het uh, zo'n beetje. Dat is het einde van deze Langs de Lijn. Morgenmiddag zijn we er weer uh, om half vijf. En het komende uur kunt u nog luisteren naar Met het Oog op Morgen. Vanavond gepresenteerd door Pieter van der Liene. Nog een prettige avond. Starten, groeien, succesvol worden en blijven. Deze zomer ontmoeten startups de topondernemers uit hun branche bij Tros in Bedrijf.